Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Voor het eerst gaan Westerse landen gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne. Op vliegbasis Eindhoven maakte demissionair premier Rutte vanmiddag officieel bekend... dat Nederland samen met Denemarken F-16's gaat sturen. Voor die officiële aankondiging was de Oekraïnse president Zelensky speciaal naar Eindhoven gekomen. Tijdens zijn bezoek bedankte hij het Westen nogmaals voor de steun. Zelensky gaat ervan uit dat alle 42 Nederlandse F-16's naar Oekraïne gaan. Op X, het voormalige Twitter, zegt hij. 42 straaljagers en dat is pas het begin Bedankt Nederland. Maar Defensie wil nog niet zeggen hoeveel toestellen Nederland gaat leveren. Na zijn bliksembezoek aan Nederland vloog Zelensky door naar Denemarken. In Amsterdam is de dood van Kevin Duinmeijer herdacht. 40 jaar geleden werd de zwarte Kerwin van 15 neergestoken door een witte skinhead. Hij overleed in het ziekenhuis. Zijn dood wordt beschouwd als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag was er bij het monument voor Kevin Duinmeijer in het Vondelpark een herdenking. Van 100, daar waren zo'n 100 mensen bij. De politie heeft in een huis in Zandvoort een lichaam gevonden over de doodsoorzaak en de identiteit is nog niets bekend. Omdat de woning werd gebruikt als hennepkwekerij moest brandweer het pand controleren op giftige stoffen, maar er werd niets gevonden. In de Eredivisie zijn vandaag tot nu toe drie wedstrijden gespeeld. Feyenoord leek lange tijd tegen zijn eerste nederlaag op te lopen... maar de club wist op het nippertje gelijk te spelen tegen Sparta. In het kasteel werd het dankzij een late treffer... van de 17-jarige debutant bij Feyenoord, Leo Sauer, 2-2. Twente won ook zijn tweede wedstrijd van dit seizoen. Thuis tegen Pexwolle Zwolle werd het 3-1. Eerder vanmiddag won Heerenveen in en tegen Utrecht met 2-0. En de wedstrijd RKC Waalwijk-AZ is nog bezig. Het weer, het wordt een zonnige zomeravond. De stapelwolken lossen grotendeels op. Vannacht kan op sommige plekken wat mist ontstaan. Maar overdag is het opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 per te ho aperto i miei occhi e vedo fino a te amartene all'infinito per me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 Che mijn so di esagerare un po', quando corro la mia vita ik più forte non si ik anche se la mia testa è un di ah, fantasie, troppo, perse, troppo, troppo me. Vie, posso farcela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 Stop hier. Oh. platform one File. And you can hear the wisdom no of -oh. And I could profile. I look can hear the whistle. I'm on top of my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 Wanneer siempre cantaré, de hemel kijk, de hemel cuando se ik naar de hemel kijk, wanneer ik su vela, cuando se wanneer ik naar de de hemel kijk, wanneer ik naar de hemel kijk, wanneer ik naar de hemel baila, baila, baila, baila, baila, baila, Esta que yo siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré. Esta rumba taitana, que yo siempre cantaré. Hey. Dat ik nooit kan sterven. Als ik in de in de su vela, quando ik in de val val, als in Cuando ze in het water cuando se ze in vela.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 als je nooit van mij gehouden hebt, ik verlies het van de wandel en ik voel me.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 ZANG Support!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 France, cher pays de mon enfance, bercée de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.